4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Sinds de heropening van de scholen... heeft 87% van het onderwijspersoneel weer op school gewerkt in plaats van thuis. Van hen was iets meer dan de helft bang om op school te worden besmet met het coronavirus. Blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Op de meeste scholen lukt het leraren goed om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Maar bij leerlingen gaat dat minder goed... Slechts 3% van de ondervraagden geeft volgens de bond aan dat scholieren voldoende afstand houden. Het systeem van het RIVM voor het berekenen van stikstof moet worden aangepast. Dat concludeert een adviescommissie van het kabinet. De berekeningen zijn bepalend voor landbouw en bouwvergunningen. Met het huidige systeem wordt de neerslag van stikstof per hectare berekend. Maar volgens de commissie is de uitkomst niet betrouwbaar genoeg en moet het over een groter gebied worden berekend. Verder is er nu een verschil tussen de meetsystemen voor wegen en voor stallen of woningen. De commissie wil dat dat gelijk wordt getrokken. Het Turkse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Koerdische doelen in het noorden van Irak. Volgens het Turkse ministerie van Defensie zijn 81 doelen geraakt van de Koerdische arbeiderspartij PKK. De aanvallen waren vannacht. Volgens de Turken zijn schuilplaatsen en grotten vernield. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. De actie zou een vergelding zijn op een recente toename van aanvallen door Koerdische militanten in Turkije. En de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 22 mei. Op dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei zijn de halve finales in Ahoy in Rotterdam. Namens Nederlands staat Xiangyu Macroy in de finale, maar met een ander lied dan Grow, de inzending voor de editie van dit jaar die niet doorging. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad op 14. Morgen vooral in het zuiden eerst zon. Later lokaal kans op pittige buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. I just wanna have, have fun, so they party, so they party. So they party. Hey yo Nasje, you go crazy. With mama party girl, she just wanna have fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you.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 Be with you so you don't be without me She turnin' just like me No, we can't leave without it She root up all the mess Like she can't breathe without it She drinkin' for locals I can't get with her oh. She wanna give me though. I tell her come close She say you say you love me But I don't know what love means I ask her who's got a heart Cause damn that nigga lucky I been tryin' to reach for it But it's too far above me I, I ain't love wrong, so tell me why you don't trust me She don't do this often, she said it's only because of me You the one who want it, therefore you can never judge me She just wanna party, and nothing's wrong with that Every time I'm calling, she say she gonna call me back I told her call me Rocky, she say she not gonna call me that You say you come with a lot, well baby, I want all of that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 Lekker een nieuwe muziek aan het begin van uur drie van Zandvoort op uh, zaterdag. Niet lachen alweer, zo leuk, is het nou ook allemaal weer niet. Hè, je zit hier niet voor je lol, of wel? Nou, ik wel. <laughs> Oké, okay, nou, het derde uur van uh, Zandvoort op, daar moet ik ook lachen. Zandvoort op zaterdag, heel serieus uh, programma. Wat gaan we in uur drie allemaal doen? Nou, tropenrooster. <laughs> Nee, uh, sowieso uh, de drie vaste items uh, altijd die we hebben in het laatste uur. Allereerst natuurlijk uh, om kwart over vier over een tweetal platen. Uh, pit Report met nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want nog Over drie weekjes mogen we weer. Ja. Dan wordt er weer gereest. En... Heb je ook zo'n mooie folder uh, in, uh, in de bus gekregen? E echt... Ik zal hem even uh, bij de webcam uh, laten zien. E ik wou er niet over beginnen. Ja, het is een Vroom folder. En het ja. staat in, uh, inderdaad uh, van uh, Stichting Rust bij de Kust. En die uh, zijn in samenwerkingsverband met organisaties en wijkraden... die we ook heel erg in Zandvoort hebben... die de geluidsoverlast van het circuit Zandvoort willen terugdringen. Dus uh, heb je geluidsoverlast, meld lawaai oh, bij de Omgevingsdienst Eimond. Dat is, uh, al die flyers zijn verspreid. Ja, dus. maar waar, waar, is dat op milieuvriendelijk papier of is dat plastic? Ik heb geen idee. Ik uh, heb de er nog niet uh, nagevraagd wat in ervan vindt. Oké. Okay. Nou ja, waar, waar was je mee bezig? Oh ja, de pitreport. Over, over een twee, tweetal platen uiteraard. Uh, pit report. want er is natuurlijk altijd wat te melden. Zeker in de aanloop naar uh, het, uh, ja, het uh, racegeweld... wat weer op uh, de, even kijken, op 5 juli van start gaat. Onder speciale regels natuurlijk, zonder publiek. heel weinig media... En de helft van het aantal pitcrews. Maar goed, daarover over twee tal platen meer. Half vijf hebben het, we het dier van de week. En die luistert naar de naam Mara. Nou, jij wel een vrolijk gedicht. Nou, ik heb een hele vrolijke. Kijk. Zomaar verliefd. Nou ja, de titel zegt het al. Ik bedoel, het overvalt je op een gegeven moment. Het gaat toch niet over een asperge, hè? Dat was ook zo'n verhaal. Ja, nee, het gaat niet over een asperge. Okay. Dit gaat over een, een, een jonge knul. Goed, uh, gedicht van de, de dag om um, kwart voor vijf zomaar verliefd. Maar dat betekent dat we morgen dus wel een hele, hele, hele erge hebben. Ja, oké, okay, maar morgen hebben we toch een serieus programma, hoor. <laughs> ja. dus, uh, oké, okay, dus, ja. en, en natuurlijk het derde uur. Veel zomerse muziek en uh, gezellig. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren en vooral kijken... naar uh, uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Nou, volgens mij kan Albert-Jan in mijn playlist kijken... want hij heeft inderdaad gelijk. Er staan heel veel zomerse platen in, uh, Albert-Jan. <laughs> dus uh, de derde uur, Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. We hebben er zin in een graadje of twintig... Het is uh, heerlijk weer, maar hou nog wel rekening met uh, de coronaregels die er zijn. Zoals uh, in ieder geval voldoende afstand houden. Anderhalve meter, oké. Okay. Maar hou in ieder geval voldoende afstand en hou rekening met elkaar. We we're young and they had each other, who could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 But North of Havana. Here at the Copa Cabana. Music and passion were always The fashion at the Copa She lost her love Dan lekker op een terrasje zitten op dit moment op het strand van Zandvoort. Heerlijk toch? Je hoort uh, de Zandvoortsradio Radio met uh, Copacabana, de single van uh, Barry Manilow. Elke dag, elke dordeweekse dag, tussen uh, maandag tot en met vrijdag, tussen 10 en 12 hebben wij actualiteiten. En dat doen we allemaal in het programma. Voor Zandvoort en de regio. En dat wordt gepresenteerd door onder meer uh, collega Jaap Koper en uh, vele andere collega's. Elke werkdag dus tussen 10 en 12 de actualiteit en bij CTFM. De lokale radio we zijn er al 30 jaar vanuit uit en daar zijn we trots op. On evening, like I want more berries En a summer feeling. It's zo wonderful. Night. Dan pakken we uit bij ZFM Samford. Hoor je de beste nieuwe muziek inderdaad in de plaatjes van dit moment. Zo ook de platen die je zojuist hoorde. De nieuwe single van Harry Styles en Waterman ZFM, Race Radio, Pit Report. Hey, de goede gevonden... Het is tijd voor de pit Reports. Hier dus, Albert-Jan. Heb je een behoorlijke lijst of valt er mee? Nou, ik heb hem opgesplitst. De ene helft vandaag en de andere helft morgen. Oh, Oké, okay, doe je goed. De nieuwe Formule 1-kalender van dit jaar krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is het duidelijk dat ook de races in Azerbeidzjan, Singapore en Japan niet door zullen gaan. De Formule 1-leiding blijft naar eigen zeggen vol vertrouwen dat er 15 tot 18 Grand Prix verreden worden in 2020. Eerder werden de eerste acht wedstrijden in Europa bekendgemaakt. Ze beginnen op 5 juli in Oostenrijk. Gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit in Spielberg op 12 juli. We hebben genoeg opties en we hebben er alle vertrouwen in... dat we een geweldige tweede helft van het seizoen gaan beleven... liet sportdirecteur Ross Braun weten. Duitsland en Portugal zouden kandidaat zijn. Indien nodig kunnen we in Europa één of twee extra races houden. Het schrappen van de races in Baku, Singapore en Suzuka komt niet eh, als een verrassing. De Grand Prix in Baku en Singapore worden op stratencircuits gehouden... en de huidige onzekerheid maakt het voor de lokale organisatoren onmogelijk om een race in te plannen. Het circuit moet immers gereed gemaakt worden. In Japan is een wedstrijd onmogelijk vanwege de reisrestricties. Eerder werden zoals men eh, wellicht al weet de races in Zandvoort, Melbourne, Monaco en Le Castellet... al definitief geschrapt voor 2020. De eerste Formule 1-races in het seizoen zoals bekend... achter gesloten deuren worden verreden. Teams komen met minder personeel dan normaal naar Oostenrijk en Hongarije... terwijl er zoals verwacht ook een select gezelschap... mediavertegenwoordigers aanwezig mag zijn. Dat heeft de Autosportfederatie VIA laten weten aan de internationale pers... die in bezit zijn van een permanente mediapas, waaronder de Telegraaf. De FIA zal per Grand Prix, 12 juli in Oostenrijk en 19 juli in Hongarije... bekijken welke journalisten worden uitgenodigd. Zij mogen alleen in het mediacentrum komen. De perrok is verboden terrein. Ook persoonlijke interactie met coureurs en andere teampersoneel is uit den boze. Ook hebben slechts een paar internationale bureaus een uitnodiging gekregen... om een fotograaf naar Spielberg en Budapest te sturen. De gebruikelijke internationale persconferenties... zijn voor mediavertegenwoordigers nu via een videoverbinding te volgen. De Formule 1 races in coronatijd krijgen een heel ander aanzien dan voorheen. Dat blijkt ook uit het vorige bericht. Dat publiek niet welkom is op de tribunes langs het circuit was al bekend. Maar ook de entourage voor en na de races wordt uitgekleed. Er zal geen podiumceremonie zijn waar de winnaar de bokaal krijgt. De coureurs rijden voorafgaand aan de grote prijs. Ook geen parade langs de tribunes. En van het ge gekrioel op de grid vlak voor de start zal geen sprake zijn. Sportief directeur Ross Braun schetst op de website van de Formule 1 het beeld van de eerste acht races van dit jaar in Europa. Zoals gezegd te beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli. Ik ben er 100% zeker van dat we er een boeiende opwindend schouwspel van zullen maken. Maar dat zal gewoon anders zijn. Dit is de nieuwe vorm. Zeker voor de rest van het jaar. Al dus. Ross Braun. Vlak voor de start is het doorgaans een drukte van belang met rijders, monteurs, journalisten en gasten. Dat kan niet meer als we een veilige omgeving willen creëren waarin we de besmetting met het coronavirus willen tegengaan. Social distancing betekent een minimaal aantal mensen op de grid, Aldus Brown. Elk aspect vanaf het moment dat teams aankomen tot het moment dat ze vertrekken is doordacht en eh, is, is het, eh, en het is nog niet volledig afgerond. Maar we werken samen met de FIA aan de laatste puntjes, Aldus Brown. De rijdersparade, zoals gezegd, zal niet plaatsvinden... omdat we niet twintig coureurs achter op een vrachtwagen kunnen zetten. Dus in plaats daarvan zullen, we voor, uh, zullen ze één voor één interviewen voor de garagebox... Er zijn tal van manieren waarop we ze kunnen presenteren... zonder de gezondheid en de veiligheid in gevaar te brengen. En als we nou met z'n allen gaan demonstreren bij een Formule 1-race... <laughs> de één grote demonstratie van 50.000 mensen. Ja, nou, nou, nou dan kan uh, Halsma absoluut in goede banen leiden. Dat, dat bedoel ik. <laughs> Volgens Valtteri Bottas gaat Mercedes geen poging wagen... om Sebastian Vettel binnen te halen. Het contract van Bottas loopt na dit seizoen af... bij de succesvolle renstal... net als de huidige verbindenis van zijn teamgenoot Lewis Hamilton... Ik en het team zijn altijd eerlijk tegenover elkaar geweest over de situatie en hoe het verder gaat als we het hebben over contractuele zaken, al dus Bottas tegenover Sky Sports. Ik, ben een vrij ik, ik heb een vrij duidelijk bericht gekregen dat ze de komst van Sebastian Vettel niet overwegen. Dus ik zei, prima, maak je geen zorgen. Vorige maand werd bekend dat 4 wereldkampioen Vettel na dit seizoen vertrekt bij Ferrari, waar hij wordt opgevolgd door Carlos Sainz, nu McLaren. Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes... waar hij sindsdien elke keer een contract voor een jaar tekenen. Namens het dominante team won, won hij in totaal zeven races... maar was het duidelijk dat de inmiddels zesvoudige wereldkampioen... Hamilton de onbetwiste kopman was. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was de Pit Report. Nou, we het net al in het nieuws. Vanaf maandag mogen we weer naar Frankrijk op vakantie. Maar je kan ook gewoon lekker in Zandvoort blijven en genieten van het Franse gevoel. Dat gaan we namelijk de komende drie platen doen tot aan het uh, dier van de week. Drie Franstalige platen, heerlijk. Ga ik op 20 momenteel in Zandvoort en dan de Mediterranee naar je toe brengen. Wat wil je nou nog meer? Sainte Marie que j'aime Il y a danger pour l'étranger T'as sur le front la croix de ton village Et de grands yeux noirs qui me dévisagent Qui à donné se déhancher, Toi qui es né entre les vignes et les champs d'oliviers Dans ta famille on aime les orages Les flamants roses et les chevaux sauvages Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés Comme le sont tous les gens du voyage Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde Car tu sais bien que ton frère nous regarde Qu'il t'a juré Il y a danger pour l'étranger Enfin, le poëme, je l'aimerai, puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, mais il verra les haines. Aux cinq paris que j'aime, il y a danger pour l'étranger, mais j'ai envie de courir dans les vagues. Et de crier sous le ciel de Camargue Qui t'a donné ce déhanché La majesté d'être pied Au milieu des gitanes À la tombée du jour Le feu, les flammes Raniment l'amour Dans le cœur des femmes Quand tu es triste Un guitariste, un violoniste Toujours là pour jouer du vague à Viens me rejoindre à la nuit Il y a danger pour l'étranger, Méditerranéen, les guitars se souviennent, la mer est dans la plaine, ô oh, Sainte-Marie que j'aime. Hier in Zandvoort. En die heb je ook niks te maken met een zwarte zaterdag. En dan ga je gewoon lekker op reis. Gewoon door uh, thuis te blijven. Het heerlijke Franse gevoel, nog twee platen. En dan het dier van de week. Zit je in de kroeg al met jou en dan zeg je semaphie. Ja, semaphie. Zo is dat, ja, dat zeg ik ook hoor. Dus wat dat betreft. die dus hoort inderdaad. Nee, we gaan er nog niet mee stoppen. We gaan nog uh, eventjes door. Er was in ieder geval drie Franstalige platen en zo... op de zaterdagmiddag bij CFM. En de maandagmiddag voor de herhaling. Het is uh, even half vijf. We gaan hem uh, doen, dier van de week. Mijn naam is Mara en ik ben een kruising tussen van alles en nog wat... die zijn oorsprong vindt in Roemenië. Ik ben ongeveer anderhalf jaar oud, dus lekker aan het puberen. Ik ben in het asiel beland omdat het thuis heel stressvol was voor iedereen. Ik ben snel afgeleid en hierdoor kan ik dus best snel overprikkend over raken. In mijn vorige huis was ik vriendelijk naar mijn eigen gezin. Visite zou ik wegblaffen en hier heb ik veel successen in gehad. In het asiel laat ik mij van mijn beste kant zien. Zo ben ik vrij open en heel zacht aardig... Met de juiste introductie, als er visite komt, is het geen probleem. Mijn verzorgers vertellen je hier graag meer over. Ik ben gek op aandacht en knuffelen. Wel moet ik je even leren kennen, maar dit is eigenlijk snel goed als je maar rustig blijft. Zolang er uh, een verzorger bij is tijdens de kennismaking, moet, het, moet dit ook vast goed komen. Je moet er dus wel rekening mee houden dat er nog wat werk aan zit om in huis visite te ontvangen. Ik heb samengewoond met een ander hondje en die was heel stabiel en hier had ik veel profijt van. Het beste zou ik op mijn plek zijn bij één of meerdere stabiele honden in huis. Wel kan ik op straat erg hard blaffen en springen. Mijn verzorgers zien dat ik niet netjes heb geleerd om kennis te maken met andere honden. Ook hier heb ik veel successen mee gehad en is dit gedrag verergerd. Het vergt dus veel tijd, training en aandacht om het weer in goede banen te leiden. Dat we samen relaxed over straat kunnen. Ik zoek dus een eigenaar die mij goed kan begeleiden en sterk in zijn schoenen staat. Rust, regelmaat en regels zijn de allerbeste, belangrijkste uh, aspecten in mijn leven. Op het asiel heb ik kennis gemaakt met een andere hond... en was ik meteen vrolijk, vriendelijk en wilde samen spelen. Ik vind het ook fijn om samen een baas te zijn en dingen te ondernemen. Helaas vind ik het hierdoor erg lastig om alleen thuis te blijven. Als ik los in de kamer ben, kan ik gaan krabben aan de deur of deze proberen open te maken... Ik ben een echte Houdini. Ik kan de deur echt wel openmaken. Ze, maken dus, ze moeten dus op slot kunnen. De bench vind ik een fijne plek en trek mij hierin ook graag even terug. Wel vind ik het ook wel erg lastig om alleen te blijven in de bench. Dan ga ik juist heel veel herrie maken. Een huis waar dit dus heel rustig opgebouwd kan worden en of waar ik nooit alleen hoef te zijn, is wat ik zoek. Eventueel iemand met een groot stuk tuin, grond of land dat uh, goed omheind is. Want buiten spelen in de tuin dan voel ik mij een stuk prettiger. Wandelen vind ik best leuk, wel kan ik soms schrikken van situaties buiten. Het is dan ook belangrijk dat mijn baan, baas stabiel is en hier, mij heen begeleidt. Ik kan namelijk ook buiten mensen uh, of objecten wegblaffen. Als je even met mij blijft staan en mij hierin stuurt... tot ik rustig ben, kunnen we daarna weer de wandeling hervatten. Mijn verzorgers weten dat het lastig is om iemand te vinden... die aan al deze eisen kan voldoen in mijn leven... maar gaan er toch hun best voor doen om samen met mij die plek te vinden... Een plek waar menig, weinig prikkels zijn, dus een rustige woonomgeving en mensen die mij begrijpen en mij in mijn waarde laten. Als ik je eenmaal ken, trek ik alles uit de kast voor aandacht, ik kan rustig bij je liggen en wil graag samen spelen. Ben jij voor mij gevallen en heb je alles wat ik zoek, neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En Waar verblijft Maya? Maya verblijft in het dierenthuis Kennenland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bruikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermaland.nl. Want ook Mara verdient een thuis. Zo, die Mara die kan babbelen over het. Echt, Echt minuten achter elkaar. Maar ze verdient inderdaad wel een mooi huisje. Dus ga voor Mara of de andere leuke dieren naar het Kennen met Dieren thuis. Vanmorgen hadden we trouwens Carmen Silo nog in de uitzending van het Kennerme Dierenhuis. En zij vertelde dat er ook nog vrijwilligers nodig zijn... onder meer voor de dierenambulance. En ook nog een aantal andere dieren die wachten op een baasje. Alle informatie, ook over het Kennen met Dieren thuis, daar kom je op via de, de site van de Dierenbescherming. Dierenbescherming.nl en dan vind je alle informatie. Kan je ook solliciteren en andere informatie vind je daar terug op die website. Dierenbescherming.nl dat was een dier van de week, Mara, die nu een huisje zoekt. Dus ga voor Mara of de andere leuke dieren naar de Keesomstraat nummer 5. When I I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She loves like a mother She rents my wishes like a dream and I bottle Die zeker in onze top 100 uh, voorkomt. Uh, Albert Jan is uh, deze van uh, Omi en uh, Cheerleaders. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Een vrolijk gedicht, hè? Heb je vandaag beloofd. Ja, prachtig gedicht. Heel gevoelig. Zomaar verliefd. Die hoor je zo dadelijk. Maar eerst gaan we terug in de tijd met Simple Minds. And don't you forget about me. come about me. Your troubles and doubts Giving everything Inside and out And love's strange we in the dark Think of the tender things That we were working on Slow change May pull us apart When the light gets In your heart, baby Don't you Forget about me Don't, don't, don't, don't you forget about me. Will you stand above me? Look, my. Het is uh, inmiddels kwart voor vijf het gedicht van de dag. Zomaar verliefd. Geloof het of niet, ik loop nog te dromen. Nee, ik was niet op zoek. Maar het komt gewoon om wat jij, jij met me doet. Misschien te snel wil ik dit wel. Het is gewoon niet te stoppen. Want jij, jij bent echt te gek. Dicht bij jou. Daar voel ik me goed. Ja, daar kwam jij opnieuw voorbij. En opeens, opeens zag ik de liefde van dichtbij. Zomaar verliefd. Ik moet het bekennen, alles of niets. Het is ons, ons avontuur. Zomaar verliefd. Het is even wennen. Jij en ik samen... Twee harten vol vuur Jij en ik samen Twee harten vol vuur Ik was nog jong Keek niet naar je om En wist niets Niets van liefde Nee, ik zag je nog niet Dat niemand zo mooi was als jij Maar onverwacht stal je mijn hart Ja, nu weet ik wel wat verliefd zijn is Zomaar verliefd, ik moet het bekennen, het is alles, alles of niets, het is ons avontuur, zomaar, zomaar verliefd, het is even wennen, jij en ik samen, twee harten vol, twee harten vol. Vol vuur. Dankjewel, Albert-Jan, zomaar verliefd. Jouw gedicht is ook welkom. Redactie zfmzandvoorts.nl. En dan hoor je hem op zaterdag of zondagmiddag, zo rond kwart voor vijf. En wie weet, word je zomaar verliefd. Zomaar verliefd, geloof het nog niet. Ik loop nog te dromen. Nee, ik was niet op zoek. Maar het komt door wat jij met me doet Misschien te snel wil ik dit wel Maar het is niet te stoppen Want jij bent echt te gek Dicht bij jou, daar voel ik me goed De singel van Mark Hoogkamer en Zomaar Verliefd. En als je dit soort muziek uh, hoort, krijg je toch wel zin in Entertainment for You. Ja. dadelijk ja. om uh, 6, 6 uur. uur, uiteraard, dan Fred... is, uh, is hij er weer op de Salford Radio. Fred, hij. Hey, van 6 tot 8 met Entertainment for You. Houd de radio aan, wij zijn er nog 9 minuten op deze zaterdag en maandagmiddag. Het is lekker weer hier in Salford En dan genieten we natuurlijk met z'n allen van uit de jaren 80 enorm populair deze dames van Mike i in your eyes, i wonder what's in your mind Zo gingen we terug naar de discotheek in de jaren tachtig met de Amsterdamse groep Mai Tai En Wat Koosan, volgens mij hun eerste en ook meteen grootste hits. Het is bijna tijd om ermee te stoppen, Albert-Jan. De tijd is weer voorbij gevlogen. Ja, maar er moet wel wat gebeuren vanavond en vannacht hoor. Ja, want anders ja. heb je te weinig nieuws. Ja, morgen te weinig <laughs> oh. nieuws. Nee, morgen zitten we er ook weer tussen twee en vijf uur. Zo dadelijk even een uurtje non-stop. Entertainment for You opwarmer krijg je dan. Klopt, en dan van 6 tot uh, 8 Fred Heijn met Entertainment for You. Verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom. En dat kan je doen richting uh, cfmartiesten.nl CFM www www.zfmartisten.nl. We zoeken je voor het programma entertainment voor thema bij Red Eye van de 6 tot 8. Oké, okay, nou doe rustig, aan gaan deze zaterdagavond dan maar geen nieuws, dan. dan moet je dan, maar rekenen. Dan maar veel zomerse muziek morgen. Ja, uiteraard. Nou ja, het ligt een beetje aan het weer. Uh, hartstikke, zomer. hartstikke, hartstikke zomers. Hartstikke zomers, ja. Echt waar? Ja zeker. Dus we krijgen helemaal niet uh, van die ellende die nee. ze in het oosten zo dadelijk gaan krijgen. Nee, nee het noordoosten krijgt Oké, okay, oké. Okay. Nou daar, daar zijn we van uh, bespaard gelukkig. En morgen dus zijn we er weer op de Zalvoorts Radio. We zeggen bedankt voor het luisteren. Een hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen. Wederom in goede gezondheid. Dag. In Doei. Doei. They really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this will help things turn out for the best.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 de bijna brood voor Samen is, is, is Tot zover het nog een limbestooi, ja? Vooral is het nog. Het is Het is een spijtje. Het is een spijtje. Het is Het